6 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tipkama. Veel doden na crash met Boeing 737 in Rusland. President Aquino vraagt begrip aan Filipijnse bevolking. En Nelson Mandela kan niet meer praten. Het weer bijna overal grijze en nevelig. En er kan motregen vallen, komende nacht mist en het kan een graad gaan vriezen. Morgen vooral in het zuidoosten en oosten af en toe zon. Tegen de avond regen en het wordt een graad of negen. Bij de Russische stad Kazan is een Boeing verongelukt. Volgens de eerste berichten zijn er tientallen doden. Geert Grootkoerkamp in Moskou. Geert, wat is het laatste nieuws? Uh, nou, het laatste nieuws is in ieder geval dat de ter plekke de brand... die is uitgebroken na het neerstorten van dat vliegtuig is geblust. Uh, en dat er ook inderdaad geen, uh, geen overlevenden zijn. 44, bemanningsleden, uh, 44 passagiers en 6 bemanningsleden, dus 50 doden, alles bij elkaar. Ja, en waar kwam het vliegtuig vandaan? Het vliegtuig is vertrokken uit Moskou. Vliegveld Domodjedovo uh, heeft ongeveer 55 minuten gevlogen naar Kazan... en, en is daar uh, aan de daling begonnen. En uh, na verluid uh, bij de tweede poging om te gaan landen... Is het, uh, ja, heeft het de landingsbaan geraakt, is het, is het neergestort... Uh, en, en was er ook geen, geen, geen redder meer aan. Uh, de oorzaken daarover uh, wordt natuurlijk, uh, wordt natuurlijk uh, gespeculeerd. Het is nog een beetje vroeg daarvoor, uh, volgens een bron van... Uh, het persbureau Interfax zou het mogelijk toch gaan om een fout van de bemanning bij dat, bij dat landen. Uh, de weersomstandigheden waren redelijk goed. Het, het, het regenen wel behoorlijk, maar er was geen sprake van ernstige rukwinden of dat soort, dat soort dingen. Uh, tegelijkertijd wordt ook een, een technische fout natuurlijk niet uitgesloten. Het is gewoon ja. nog veel te vroeg op dit moment voor nee. echt vergaande conclusies. Ja, er wordt ook niet gespeculeerd over een terreuraanslag. Terreuraanslag uh, is nog niet gevallen, dat woord. Uh, maar er waren afhankelijk wel berichten. Uh, een van de nieuwsites hier in Rusland meldde dat een, uh, een brandstoftank... al in de lucht zou zijn ontploft. Nou, Dan ga je meteen denken aan van, hey, hoe komt dat? Misschien is er een bom aan boord geweest. Uh, maar die berichten zijn ook weer tegengesproken. Uh, die ontploffing zou hebben plaatsgevonden, maar pas bij het neerstorten. Uh, dus dat zijn wat uh, tegenstrijdige berichten. In ieder geval, volgens nog, uh, in de officiële lezing van het ministerie... van rampenbeschrijding van, van noods noodsituaties, uh, wordt deze versie niet genoemd, Men gaat vooralsnog uit van de meest waarschijnlijke versie... een fout van de bemanning bij een inderdaad nogal lastige landing. Dankjewel, Geert. President Aquino van de Filipijnen vraagt begrip van de bevolking... dat nog niet iedereen de hulp krijgt die hij nodig heeft. Dat zei hij vandaag toen hij op bezoek was bij een voedseldepot... in de zwaar getroffen stad Tacloban. Verslaggever Roel Pau. In een gigantische loods staan dozen met kip en sardines in blik... en balen rijst van 50 kilo. De stapels reiken tot aan het plafond... Tientallen vrijwilligers zijn bezig plastic zakjes te vullen... met drie kilo rijst, drie blikken conserven en vijf pakjes instant koffie. Daar moet één gezin twee dagen van leven. Bij het hek staat een panzerwagen en er is enorm veel politie op het terrein. Om plunderaars op afstand te houden, maar vandaag is er een extra reden... om waakzaam te zijn. Want president Aquino komt op bezoek. Hij laat zich rondleiden en krijgt uitleg over de schema's aan de muur. Die laten zien dat er alleen al in Tacloban bijna 60.000 mensen zijn aangewezen op voedselhulp. De omvang van de ramp is dan ook zijn antwoord op de kritiek dat de regering te weinig zou doen. You have to understand the magnitude of the problem. 1.4 million have to be fed every day. Elke dag moet er 1,4 miljoen mensen gevoed worden. Hij erkent wel dat de logistiek beter kan. We have to generate more efficiency in terms of the loading and unloading from port zone to unloading here and also the distribution effort. Het overzetten van vracht kan efficiënter. Oké, thank you. De vrijwilligers zijn blij met het presidentiële bezoek. Een kleine aanmoediging kunnen ze wel gebruiken. Want ze hebben de hele dag gewerkt. En dit clubje vrijwilligers heeft 150 kilometer gereden om hier te kunnen helpen. Dat de distributie van voedsel niet altijd goed verloopt... blijkt op maar een paar kilometer afstand van het depot. Een groepje mensen zit in de regen voor zich uit te kijken. We hebben gisteren voor het laatst gegeten. En we weten dat de voedselpakketten in het wijkantoor liggen, maar we hebben ze nog niet gekregen. En op de Filipijnen worden nog tien Nederlanders vermist. Het gaat om twee toeristen en acht mensen die op de Filipijnen wonen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren werd nog gezocht naar twaalf Nederlanders.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 De journalist van de krant was op bezoek bij Winnie... onder meer om over een boek te praten dat ze eerder dit jaar heeft gepubliceerd. Maar tijdens dat interview kwam ook de gezondheidstoestand van haar ex-man ter sprake. Winnie vertelde dat de 95-jarige Mandela alleen nog communiceert via gezichtsuitdrukkingen. Hij kan niet praten en dat komt door buisjes die via zijn mond naar zijn longen gaan om vocht af te voeren. Ja, dat moet een nieuwe infectie voorkomen. Zijn gezondheid is volgens Winnie wel stabiel en ze sprak geruchten dat Mandela aan een beademingsapparaat ligt tegen. Mandela wordt nog wel dag en nacht thuis door een team van 22 artsen verzorgd. Want, zoals Winnie zei, hij blijft behoorlijk ziek. Eurocommissaris Nelly Kroes van de VVD neemt afstand van de kritiek... van prominente partijgenoten op de Belgische politicus Guy Verhofstadt. VVD-kamerlid Mark Verheijen zei onlangs dat eurofielen gevaarlijker zijn... dan rechtspopulisten als Geert Wilders of Marine Le Pen van het Front National. En hij noemde als voorbeeld Europarlementariër Verhofstadt. En hij kreeg daarbij bijval van oud-VVD-lader Frits Bolkestein. Politiek verslaggever wilke Boom, ja, Kroes nam dus afstand van de kritiek. Hoe deed ze dat? Nou, Nelly Kroes was duidelijk in haar wiek geschoten door de uitspraken van Mark Verheijen en Frits Bolkestein. Want ze was de, het tweedeal, tweetal vandaag niet één, maar zelfs in twee televisieprogramma's de oren. En dat begon al bij het uh, Buitenhof vanmiddag. En daar zei ze dat je populisme niet met populisme moet bestrijden. En uh, het feit dat Verheijen later zijn excuses heeft aangeboden voor zijn uitspraken, dat maakt het volgens haar bepaald niet minder erg. Het moet niet gekker worden. Um, uh, en dat gezegd hebbend, hij heeft een excuus aangeboden, dat siert hem. Maar de schade is al uh, gedaan. Um, in de meeste gevallen, uh, zeg ik, zegt het meer over de persoon zelf dan over de kwestie waar het over gaat. Ja, het zint Kroes dus helemaal niks... wat Verheijen en Bolkestein hebben gezegd. Uh, Bolkestein bijvoorbeeld zei dat Verhofstadt... naar de maan blaft. En dat is een tamelijk uh, zinloze bezigheid, zoals we weten. Nou, en volgens Kroes moeten doorgewinterde politici... eerst nadenken voordat ze dit soort one-liners debiteren. En uh, Verhofstadt is volgens uh, Kroes bovendien... een goede liberaal die de liberale opvattingen... goed over het voetlicht weet te krijgen in Brussel. Een man met een grote staat van dienst. En daarom verdient hij dit allemaal niet. En uh, vandaar dat ze het... Uh, vanavond uh, bij het programma van Eva Jinek... Uh, nog eventjes dunnetjes overdeed. Waar ik bezwaar tegen had vanochtend... Wa was de uitspraak van in ieder geval een paar van uh, mijn uh, partijgenoten. En dat waren one-liners. Dus dan, dan zeg ik, uh, daar koop ik niks voor. Bovendien zo bezeide de waarheid... Ja, Wilco, gekrakeel dus over Europa en de VVD. Wat zegt, wat zegt het over de partij? Ja, op zijn minst dat ze verdeeld zijn over Europa. Een grote stroming in de VVD is al heel lang kritisch over Europa. vinden dat Brussel zich met te veel zaken bemoeit... die ook wel op nationaal niveau kunnen worden geregeld. Nou, en Verheijen wilde vorige week duidelijk maken... dat eurokritische kiezers bij de VVD aan het goede adres zijn. Maar ja, dat is nu via Kroes wel als een boemerang teruggekomen... En het is natuurlijk ook wel een beetje genant als, als mastodonten, als Kroes en Bolkestein op deze manier de publiciteit tegen elkaar zoeken. Uh, ik, ik denk daarom dat uh, Geert Wilders vandaag de lachende derde is, uh, die uh, twitterde vanmiddag al dat Kroes vindt dat hoofd hoofd-Eurofiel Verhofstadt de opperbaas van de EU moet worden. Ja, en volgens Kroes is dat dan ook weer zo'n typische one-liner waar zij niks mee kan. Dankjewel, Wilko Balm. Schrijfster Doris Lessing is overleden. De Britse schrijfster en Nobelprijswinnares. Ze was 94 jaar. Lessing schreef meer dan 50 romans, toneelstukken, poëziebundels en non-fictieboeken. Haar roman The Golden Notebook, in het Nederlands vertaald als Het Gouden Boek, uit 1962, werd ook wel de Feministische Bijbel genoemd. In 2007 kreeg Lessing de Nobelprijs voor de literatuur. Ze werd toen thuis opgewacht door journalisten. Lessing vroeg zich af waarom ze gefotografeerd werd en reageerde koeltjes op het nieuws. We're photographing you. Have you heard the news? No. Nope. You've won the, the Nobel Prize for Literature. Oh, Christ. <laughs> How I, do you feel? I've won all the prizes in Europe, every bloody one, so I'm delighted to win them all. Ik heb alle prijzen in Europa gewonnen. Every bloody one. En ik ben blij om ze allemaal te winnen, zei ze. Lessing was de oudste schrijver ooit die deze prijs kreeg. Wegens rugklachten kon ze toen niet naar Stockholm komen. En daarom werd de prijs in haar woonplaats Londen overhandigd. De Duitser, wiens flat vol lag met meer dan 1400 kunstwerken, wil niets vrijwillig teruggeven. Dat zegt hij in een interview met het Duitse blad Der Spiegel. Correspondent Wouter Meijer. Een verslaggever van de Spiegel heeft drie dagen met Koerlit opgetrokken, onder andere in de trein naar een stad waar hij al jaren zijn vaste arts bezoekt. Het is voor het eerst dat Koerlit zijn verhaal doet. Het is een man die sinds de dood van zijn vader al tientallen jaren helemaal alleen leeft, geen contacten heeft. De schilderijen zijn zijn enige vrienden, zegt hij. Hij ging dagelijks door de collectie heen en zag het als zijn enige taak in het leven om ze te beschermen. Teruggeven aan de rechtmatige eigenaars, daar wil hij niets van weten. Alles is van hem, hij heeft de collectie geërfd van zijn vader... die ze in de nazi-tijd verzamelde. Hij snapt wel dat er onderzoek wordt gedaan... maar dan kunnen ze toch af en toe bij mij langskomen, zegt hij. Nu is zijn huis leeg en is hij nog eenzamer dan hij al was. Volgens deskundigen wordt het heel moeilijk om vast te stellen... wie nu de rechtmatige eigenaar is. Een deel van de collectie zou Gullit waarschijnlijk... na lang onderzoek en rechtszaken weer terug kunnen krijgen, denken juristen. De collectie bevat onder meer werken van Picasso, Matisse en Otto Dix. De hele verzameling is naar schatting wel een miljard euro waard. De 80-jarige Duitser Cornelius Goerlitz houdt vol dat zijn vader de collectie op eerlijke wijze in bezit kreeg. Sport. In Belgedoe wordt de finale van de Davis Cup gespeeld tussen Servië en Tsjechië. Novak Djokovic won eerder vanmiddag van Thomas Werdyk. En dwong daarmee een vijfde en beslissende partij af. Die is nu aan de gang, Marcel Meska, Hoe staat het tussen. Stepanek en Lajovic. Het staat 4-2 in het voordeel van de Tsjech Radek Stepanek. Die voor het tweede achtereen volgende jaar het lot van het Tsjechische Davis Cup team in handen heeft. Vorig jaar won hij de beslissende partij tegen Nicolas Almagro uit Spanje. En nu dus tegen die jonge Servië Dusan Lajovic. Nummer 117 op de wereldranglijst. Een speler die nog nooit op de grote ATP Tour uh, een wedstrijd heeft gewonnen. Dus wat dat betreft is Stepanek de grote favoriet. Om ook vandaag de held van het Tsjechische Davis Cup team. Team te zijn. Hij is goed begonnen, leidt met een break. 4-2 eerste set. Golfer Joost Luiten is bij het precieze slottoernooi van de Europese Tour in Dubai als vierde geëindigd. Luiten liep gisteren al een goede derde ronde en ook vandaag had hij een sterk optreden. Hij had voor de slotronde 66 slagen nodig, dat is zes onder het baangemiddelde. Luiten eindigde uiteindelijk negen slagen achter de winnaar Hendrik Stenson uit Zweden. Door zijn prestatie in Dubai heeft Luiten uitzicht op een plaats in de top 50 en dat opent veel deuren. Nou, dan gaan met name alle deuren naar, naar alle uh, majors. Je kwalificeert je rechtstreeks voor alle majors en ook voor alle World Golf Championships. Uh, ja, dat zijn uiteindelijk de toernooien waar de meeste punten uh, voor de Rijde te verdienen zijn en voor de Wereldranglijst. Dus daar moet je zorgen dat je daar uh, aan mee mag doen. Ja, dan, uh, als je daar nog goed speelt, dan, uh, dan schiet je weer omhoog. Bij de wereldbekerwedstrijden Short Track in Colomna is de Nederlandse mannen achtervolgingspoeg als vierde geëindigd. Shinky Knecht kwam in de laatste ronde ten val. Hij lag op dat moment op kop. De winst ging naar de Verenigde Staten. Rusland eindigde als tweede. Trainer Ruud Krol is er niet in geslaagd om zich met Tunesië te plaatsen... voor het WK voetbal komende zomer in Brazilië... Cameroen won vanmiddag met 4-1 van Tunesië... en verzekerde zich daarmee van deelname aan de eindronde. Gisteren plaatste Nigeria en Ivoorkust zich als eerste Afrikaanse landen voor het WK. Dus verkeer bij de ANWB Dennis Mooij. Goedenavond. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Bij de afrit Rotterdam-Krooswijk staat twee kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Nog een keer de hoofdpunten. In de Russische stad Kazan is een Boeing verongelukt. Alle 50 inzittenden zouden zijn verongelukt. President Aquino van de Filipijnen vraagt begrip van de bevolking... dat nog niet iedereen de hulp krijgt die hij nodig heeft. En de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela... kan niet meer spreken, zegt zijn ex-vrouw Winnie. Tot over het uitgebreide nos Zometeen de VPRO met Studio Itzada. Die nieuwe vestiging in Parijs, hoe gaan we dat nou regelen?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 Studio Itzerda. Laatst was ik op een chique receptie in Den Haag... kom ik een oud-klasgenoot tegen van de Lagere School in het Hout. Ik probeer nog weg te duiken achter de rug van de Russische attaché... maar te tevergeefs. Hé, hey, dikkieboei, ouwe rukker. Ken je me nog? Fred van Galen, zesde klas, meester Klootwijk. Natuurlijk herinner ik mijn Fritje nog, maar helaas. Wat toevallig, jij ook hier. Cheers, santé, Staat het hier vrolijk. Als ik de kleur en vorm van zijn neus zie, lijkt het me helemaal niet zo toevallig hem te treffen bij een gelegenheid waar gratis drank geschonken wordt. Het leven is één groot toeval, kruiting. Neem ons nou. We hebben allebei hetzelfde sterrenbeeld. Zijn dus in hetzelfde maand geboren. Zaten in dezelfde zesde klas, op dezelfde lagere school, in dezelfde stad. Waren allebei verliefd op Johanna. Vreugde heel. Ja, geef maar toe. En nu tref ik je zomaar hier en zitten we allebei te aan een glaasje rode wijn. Hoe bestaat het? Ik zeg, luister Fred. Ten eerste is dit geen rode wijn, maar cassis. Daarnaast, geloof ik niet in astrologica... zagen we met ruim vijftig andere kinderen in dezelfde klote klas. En bovendien was ik niet verliefd op Johanna Vreugdeheel... maar was Johanna Vreugdeheel verliefd op mij. Ik werf een blik op mijn horloge, maar ik om weg te schieten. Dan zegt hij, jij doet toch iets bij de radio, hè? Ken jij toevallig macht en minkema? Ik zeg Martin Minkema. Hoezo, Martin Minkema? Ja, zegt hij. Martin Minkema, die ken ik heel goed. Ik zeg, dat is nou toevallig. Hoe ken jij Martin Minkema? Van de radio, fijne vent. Ik hoor hem bijna elke zondag bij VPRO Itza. Zo heet hij toch? Martin Minkema. Ja, dat is toevallig. En wat nog toevalliger is, is dat ik al die jaren bij de radio werk vanwege een foutje. Want wat was het geval? Het was in 1989, zo lang is het geleden. Je had toen het programma Het Gebouw. En daar wilde ik heel graag stage lopen. Dus ik kom bij de directie. En uh, nou, het was goed hoor, ik, mo ik mocht komen. Maar wat bleek, ze dacht dat ik een hele andere Martin was. Ze hadden eigenlijk een hele andere Martin willen uitnodigen, maar ze had het telefoonnummer verwisseld. Dus een Martin die zich al veel eerder had opgegeven. En uh, nou ja, goed. Vandaar dat. Uh, dat u met mij ziet opgezadeld. Maar het is mij een eer. Toeval of niet? Daar gaan we het tot zeven uur over hebben... bij Studio Itzadaar. En het is me ook een eer om onze gast vanavond te verwelkomen... Frink van Harveld, Sociaal psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam... en mede-auteur van het nieuwe boek... Dat kan geen toeval zijn. Samen met Joop van der Plicht en Bastiaan Rutjens... over toeval en hoe de mens dat toeval probeert te duiden en te beheersen... door middel van bijgeloof bijvoorbeeld. Zeg ik dat allemaal goed? Ja, dat klopt. Ja. Bijgeloof is bij uitstek een manier waarop we de wereld... wat minder uh, ja, toevallig uh, proberen te maken. De wereld wordt er wat begrijpelijker en voorspelbaarder... en controleerbaarder voor ons door. Ja. zeg even um, uh, dat, dat onderzoek naar toeval, hè? hoe ben je daar zo ingerold... Um, nou, eigenlijk het, het, het boek wat we over bijgeloof hebben geschreven. dat kwam eigenlijk voort uit het uh, feit dat we tijdens het uh, WK voetbal in 2010 ja. zagen dat uh, de supporters uh, zich te buiten gingen aan allerlei vormen van uh, bijgeloof. Dus uh, mensen die hadden drie weken lang dezelfde kleren aan. De, de, de spelers van het uh, uh, Nederlands elftal speelden met van die balansbandjes. En ondertussen keken we allemaal uh, ademloos naar uh, uh, de, de octopus Paul in Oberhausen, oh, ja, die, de, die de wedstrijd ging voorspellen. En Daarover ook in het boek, hè? Precies. Ja. Dus daar, uh, dat, dat vonden we zo fascinerend dat we ja, dat ons uh, uh, daar verder in hebben verdiept. Ja. Dus het kwam uit de sport eigenlijk. Dus de sport is echt, echt, echt, een, echt, een, echt een plek waar heel veel aan, toeval, toeval, waarom is dat bij sport? Nou, je ziet, je ziet dat um, um, op moment, je ziet onder, onder meer bij de sport... maar je ziet het ook bij andere uh, beroepsgroepen... Waar, uh, ja, waar, waar mensen te maken hebben met veel, uh, veel spanning. Dus uh, mensen op het, in het theater bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, soldaten, maar inderdaad ook sporters. Uh, dat zijn uh, mensen die... Um, ja, die, die Vaak toch te maken hebben met spannende, onzekere uitkomsten. En, ja, en bijgeloof is een manier, ja. met toeval wellicht. Echt, ja. Die kogel die kan zus die kan of die kan zo gaan. Dat kan ja. Dan kan uh, ja, bijgeloof een klein beetje helpen. Ik vroeg net aan je van ja, hoe ben je erin gerold? Dat klinkt al meteen eigenlijk een beetje van. Ja, dat had een beetje de glans af van uh, dat je het leven zelf kan sturen, dat je het zelf kan beslissen. Hè? Ja, dat ik bedoel eigenlijk zeggen van ja, is ook, was het ook toeval? Ja, kijk, mensen, mensen spreken vraag, graag natuurlijk in narratieven ja, hè, over ja, hun leven. Dus, ja. dus ze zeggen vaak: ja, ik koos er toen voor om uh, bij de radio te gaan werken of uh, hè, dat soort dingen. Terwijl ja. jij eigenlijk net zelf aangeeft dat er ook uh, ja, dingen, ook, ook toevallige gebeurtenissen daar een bijdrage aan leveren. Maar we hebben natuurlijk graag toch het idee dat waar wij nu, waar wij. Terecht zijn gekomen in ons leven, dat dat het gevolg is van allerlei welbewuste keuzes die we hebben gemaakt. Gel Geloof ja, ja, terwijl het niet zo is. Nou, nee, nee, in heel veel gevallen niet. Nee, die, die, die, die keuzes, dat dat keuzes waren, dat bedenken we meestal na afloop. Geloof je zelf in toeval? Ja. Wat is het grootste toeval in jouw eigen. Leven, ik, heb, uh, ik schaakte vroeger heel erg veel. En uh, ik heb een keer in een competitiewedstrijd... Een, een, een, uh, ik denk dat het in de jaren tachtig was... een partij gewonnen in 35 zetten. En, uh, en uh, ongeveer een jaar later won ik dezelfde partij... in precies dezelfde 35 zetten. Dus ik deed natuurlijk logischwijs ja. dezelfde. Maar dat mijn ja. tegenstander precies 35 keer diezelfde ja. zet deed... dat had wel iets van een ja, soort uh, toeval. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. We, we gaan luisteren naar nog, nog meer toevalgetjes. Ik heb gewoon niets toeval. Hoe groot de stad ook is, ik kom mensen altijd twee keer tegen. Of ik nu in Riga ben of ik ben in Londen. Ik, uh, ik ontmoet ze en uh, een paar dagen erop ik ze gewoon weer. Het was in september en het was een ontzettend warme dag. Eigenlijk veel te warm voor de tijd van het jaar. En uh, mijn vriendin was uitgerekend op dat moment zo'n beetje. Dus het was heel duidelijk dat het niet heel lang meer ging duren. Uh, nou, dat ze uh, ons kind kreeg. Ja, dus na een hoop uh, uh, getouwtrek uiteindelijk kwam hij eruit en uh, gelukkig was alles goed. En hij zag er prachtig uit. Op een gegeven moment heb je wat meer tijd, je bent wat rustiger om eens goed te kijken. En toen viel me eigenlijk op dat hij een enorme moedervlek op zijn hoofd had. Ten, ten grote van een mandarijn. En uh, it, ja, ik was verbaasd. Uh, en toen opeens bedacht ik me dat uh, mijn beste vriend... Uh, op exact dezelfde plek een, eigenlijk precies dezelfde moedervlek uh, heeft... Typisch. <laughs> Typisch, dacht ik. Dat raar eigenlijk. Ik heb altijd toeval. Ik heb chronisch toeval. Ik had mensen ontmoet in het vliegtuig er naartoe toen ik naar, naar Riga vloog. En uh, een dag later zat ik op een terrasje en uh, <laughs> nou ja, drie keer raden wie daar ook waren... de mensen die ik die dag ervoor in, de, in het vliegtuig had ontmoet. Ik was op de eerste vakantie na mijn middelbare school. Mijn eerste interrail met een uh, vriend van mij. En ergens halverwege zaten we in Italië en we waren in Florence. En ineens hoor ik ergens rechts achter mij hoor ik iemand roepen: Hey, Daniel! Hey! En ik kijk naar rechts en daar zitten mijn ouders daar zo op de stoep voor de Galleria Uffizi. En ik had geen idee, want uh, ik wist helemaal niet dat mijn ouders op vakantie zouden gaan. Laat staan dat ze naar Italië zouden gaan. Wij waren echt uh, helemaal verbaasd. Ze hebben ons uh, toen meegenomen uh, uit lunchen. In Italië, dat was ook de enige fatsoenlijke maaltijd die we hebben gehad in die twee ma maanden daar zo. Ja, na die middag hebben ze niet meer gezien, totdat we terugkwamen in Nederland. Ik had bijvoorbeeld een keer mensen geïnterviewd, in Londen was dat, vlakbij de Theems. En een dag later, of twee dagen later, dat, dat weet ik niet meer, kwam ik ze in een heel ander deel van Londen kwam ik ze weer tegen. Kijk, op dat moment, ik heb natuurlijk helemaal op dat moment niet gedacht... van, hey, hier deugd is niet. Ik dacht meer, hé, hey, dat is ontzettend grappig. En toevallig dat zowel die, mijn beste vriend als mijn kind... een moedervlek op dezelfde plek heeft. En Mensen hebben altijd haar. Dus ik weet niet hoe vaak mensen grote moedervlekken op hun hoofd hadden, maar, hebben. Maar in ieder geval, ik vond dit vrij typisch. En, en, en toevallig, ja. Ik heb hem dus ook, ja, de dag daarna... Ik, ik heb niet, ben hem niet meteen gaan bellen, maar ik heb hem de dag daarna wel gebeld... dat ik nog een appeltje met hem te schillen had. En ik hoorde ook aan zijn stem zo van... Fuck, ofzo. Wat, wat, wat is er aan de hand? Wat, wat is er, uh... En uiteindelijk kwam naar, hij uh, naar mijn zoon, onze zoon, kijken en uh, liet ik hem zien. En toen moest hij heel erg hard lachen. En, ik bedoel, uit zijn lach en niet uit... Er zat geen paniek in zijn ogen. Ik, ik bedoel, natuurlijk, ik had mijn vriendin ook al een aantal keren gevraagd hoe het nou precies zat. En. Nou, mijn mensenkennis is redelijk, maar. Uh, ja, wat denk je? Ik bedoel. Uh... Ik heb over eigenlijk geen enkel moment gedacht dat mijn beste vriend dat kind verwerkt had. Nou ja, het is ook grappig dat je mensen net ontmoet en je gaat ervan uit dat je ze nooit meer ziet. En je komt ze gewoon weer tegen. Eigenlijk kan ik daar bijna van uitgaan, zo vaak heb ik dat, dat ik ze nog een keer zie. Toevalletjes. Aldemar. Ja, Toevalletjes. ja dat, dat, daar, daar, daar lijkt het dan op. Hè? Maar ja, mensen, zoals Francis Bacon, die zei ooit... mensen onthouden, uh, letten alleen maar op als iets raak is... niet wanneer iets mis is. Dus als je ja, ja. een keer iemand uh, voor de tweede keer tegenkomt in Riga... dan lijkt dat ja. en dan valt dat op. Terwijl de, al die keren dat je mensen ja, maar één keer tegenkomt... dan onthoud je dat niet. Inderdaad. Ik zit naast Frank van Harreveld, sociaal psycholoog. En we hebben het over, over, over toeval. Hè? En, uh, maar kijk, mensen kunnen dus niet goed omgaan met dat... Met, met, met dat toeval. Dat is je, je, moet je, je moet je wapenen. Nou, Waarom? We zijn vooral geprogrammeerd... bijna om overal verbanden te zien... Ja. En uh, dat, uh, he, Dus daarom op het moment dat we aan Piet denken en Piet belt... dan denken we, dat kan geen toeval zijn. Dan, dan, dan zien we een verband tussen die twee op zichzelf. Misschien toevallige gebeurtenissen. He, dat, die, uh, dat die tegelijkertijd gebeuren. Maar de hele dag door denken we natuurlijk aan allerlei andere mensen die niet bellen. Maar dat valt ons minder op. Ja, ja. Uh, maar we, we, we zien dus uh, we zien overal verbanden. En dat, ja, uh, dat is in veel opzichten natuurlijk ook wel verstandig. He. Dus in heel veel gevallen is het... Uh, Um, op het moment dat je een klein kind bent en uh, je merkt dat je ouders boos zijn... dan is het misschien wel goed om te zien dat er een verband is... met het feit dat je net een boterham met pindakaas in de DVD-speler hebt gepropt. He, want daar leer je van. Dus het zien van verbanden is, is, is ja, uh, nuttig. Maar ja, de, we zijn daar zo goed in geworden... dat we soms ook verbanden zien tussen dingen die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Ja. Dus, dus, dus eigenlijk is het, is het, is het beter om, om verbanden te zien, dus om patronen het is uh, waarschijnlijk... Um, Hoe zit dat? Uh, is het evolutionair gezien... Uh, heb je net iets meer overlevingskans... op het moment dat je uh, ja, dingen ziet die er... Um, Dingen ziet die er niet zijn dan dingen niet ziet die er wel zijn. Dus op het moment dat je uh, holbewoner bent en je, je denkt iedere keer dat je het gras uh, hoort, iets geruis hoort van het gras, denkt daar zal wel een sabeltandtijger in zitten. Ja. Dan, uh, en, en je kiest een uh, je, je rent hardweg, dan, dan ben je misschien een beetje bang op, roep, maar je leeft waarschijnlijk wel harder, langer dan uh, je buurman die denkt, oh dat zal wel niks zijn. Dus je kan soms maar beter uh, uh, ja, dingen zien die er niet zijn. Dus, uh, dus en, met andere woorden, dat is een evolutionair voordeel. Ja. Maar ja, we, we, we zijn geneigd om overal uh, patronen in te zien. Hè? Ook, ook in wat dingen die we zien. Zo uh, ik geloof dat het paradiolie heet dat, geloof ik. Klopt, je ja. ziet een, je een je huis met twee ramen boven en een, een langwerpige raam beneden. Nou, net, ja. net een gezicht. Ja, als, als je ook twee keren... rondjes naast elkaar en ja. een streep eronder... Dan, dan zien we al een gezicht. En uh, um, ja, het idee daarachter is, is dat het um, op het moment dat je grotere gehele gaat zien. Dus je ziet bijvoorbeeld een gezicht in een, in een, in een, in een aantal wolken. Mm -hmm. zie je, in een gezicht, dan is dat sneller te verwerken in je, in je hersenen. Dan als je alle kleine deeltjes gaat zien. Als je al die kleine wol, wolkjes apart gaat bekijken. Dus we, we verwerken informatie die we in grotere, ge, ge, ja, gedeelt, grotere gehelen kunnen zien. Die verwerken we sneller. En dat is, ja, dat is ook weer nuttig. Want dan hebben we weer meer uh, ja, ruimte in onze hersenen over, om over andere dingen na te denken. Ja, inderdaad. Dus dan, dan wordt het minder moeilijk. Dan ja, krijg je meer, meer overzicht. Ja, ja. Maar het kan natuurlijk vals overzicht zijn. Dat is dat helemaal niet... Helemaal niet, helemaal niet hè? Ja, we zien natuurlijk. Uh, uh, nou je ja, hebt een heel mooi, heel mooi plaatje. In het boekje van dat konijn. Uh, wolken die een konijn vormen Nou, als je dat eenmaal ziet, dan zie je alleen wat dat konijn. Maar je kunt moeilijk kun je dat konijn meer. Uh, kun je die wolken los van elkaar nee, zien. We zijn, echt, we zijn echt He? geprogrammeerd om patronen te zien. Ik, en, ik, uh, ik zeg tegen mezelf van, ik, ik moet niet met dat konijnje, moet niet met dat konijntje, maar het lukt niet meer. Nee, dat is weer een ander ding: hè. Dat op het moment dat je ook, als ik als jij nu uh, niet aan een witte beer moet gaan denken, en uh, uh, dan lukt dat ook niet natuurlijk. Want je uh, hebt nu een witte beer in je hoofd. En als jij nu zegt ik wil daar niet aan denken, dan lukt dat ook niet. Dat is weer een ander probleem. Maar. Inderdaad, we, zijn, we zien overal patronen. Ja. ja, inderdaad. Maar waarom is het dan zo moeilijk om met dat, om, met dat toeval? Je zegt evolutionair voordeel. Hè? Dus, dus, dus om, om dus patroonje te zien. Van, dan, dan, dan word je in ieder geval niet opgegeten wie sabelant en dan tijger. Maar waarom is het zo moeilijk dat, om met om, om, om, om, om die, om, om die onzekerheid? Want daar gaat ook om. Het toeval gaat ook om, over onzekerheid. Ja, nou ja, kijk. Um... We zien ook uh, heel veel dat mensen bijvoorbeeld meer bijgelovig worden. zoals ik net ook al zei. Bijvoorbeeld mensen die hè, in belangrijke sportwedstrijden. Ja, ja, ja. Kun je een voorbeeld um, van geven trouwens. Van, die, van, van wat, wat voor sport dan doen. Ja, euh, nou ja het, het, het, het, het, een van de voorbeelden die ook in het boek staat... is ja. de ja, Amerikaanse uh, uh, honkbalspeler Wade Box... die gedurende zijn hele carrière voor alle wedstrijden... die hij uh, speelde in de, in de Major League, uh, kip moest eten. Mm -hmm. uh, voor elke wedstrijd. Dus dat, ja, daar, daar gaan mensen heel erg ver in. He, Johan Cruijff moest altijd zo kauwgom over de middellijn spugen. En, en moest zo ver mogelijk, hè? Ja, dan, nou ja ongetwijfeld. Ja, ja. ja. ja, ja. Maar dat is dus nodig om dus... Om, om te dus... gaan met de, met de, de onzekerheid. En? Met de spanning die een bepaalde situatie met zich mee kan brengen. En dan word je zelf verzekerd om. Ja, zeker ja. Dus uh, um. hè, de, on, uh, de, de, bijgeloof helpt zeker ook om, uh, om wat meer wat rust en wat zelfvertrouwen te geven. En daardoor worden de prestaties soms ook gewoon beter. Ben je zelf ook bijgelovig? Uh, nee, ik denk het niet. Maar goed, als, als het heel spannend wordt dan... Uh, dan nee, jij dan, hebt heb helemaal niks. Want uh, nee, ik, ik, nee. iedereen heeft het toch wel... Ik denk, er staat ook een foto in het boek van... De, dan zie je de twee handen van Barack Obama. Met, met al zijn, zijn, ja, zijn geluksmuntjes ja. en zo. erin Ja, en, ja, uh, ja Obama die heeft zijn zak echt vol met ja. talismannen zitten. Maar ja, ja. dat is natuurlijk ook een voorbeeld van iemand... die uh, ja, echt te maken heeft met hele spannende gebeurtenissen. Dat, he, dat, was in de, dat voorbeeld gaven we in de context van de verkiezingen. Mm -hmm. uh, de strijd tussen hem en, uh, en McCain. Die overigens ook heel bijgelovig was. Um, maar ja, die, uh, die hebben natuurlijk met zoiets spannends... en soms ook wel iets oncontroleerbaars te maken... dat ze dan maar beter... Uh, alles eraan gedaan kunnen hebben en dat ja. zijn dan bijvoorbeeld met die talisman. Niets aan het toeval overlaten, maar Precies. ja, het is bezwering natuurlijk ook. Dat is het ook ja. natuurlijk. Ja. De toevallige vondst, dat is ook iets heel moois. Een toevallige vondst um, dat je iets ontdekt, terwijl je eigenlijk op zoek bent naar iets anders. Hè. De ontdekking van uh, penicilline door Alexander Fleming bijvoorbeeld, omdat er uh, toevallig een schimmelspoortje met penicilline aankwam waaien uit een ander laboratorium, dat kwam dan op zo'n petrischaaltje met bacteriën die ging dood. En heel mooi is ook de beroemde Antonie van Leeuwenhoek. De pionier op vele gebieden, en mede-uitvinder... van de microscoop, die hij heel sterk verbeterde. Hij kon heel goed kijken. En hij wilde eens een peperkorrel gaan bekijken. Heel dicht. Want hij dacht van, nou, er zitten allemaal stekeltjes waarschijnlijk in. Daarom is die peperkorrel smaakt zo scherp. Die stekeltjes, die, die prikken iets kapot. En daardoor is het zo scherp. Dus hij is gaan kijken met, die, uh, met, met zijn microscoop. Met dat hele kleine dingetje, wat dat toen was. En uh, uh, die, die, die, hij, hij vond ze niet. Maar wat hij wel zag, was hele kleine levende organismen... die er omheen zwommen. Dus... En zo heeft hij die bacteriën ontdekt. Dus een uh, ontdekking op wereldformaat. Is dat dan toeval dat hij die bacteriën vond? Nou, volgens Peck van Andel niet. Hier is sprake van serendipiteit, de ongezochte vondst. Peck van Andel is een groot internationaal expert... op het gebied van serendipiteit. En hij legt uit waarin die verschilt van gewoon toeval. De serendipiteit is of de gaven ongezochte vondsten doen... of de vrucht daarvan, dus de, de ongezochte vondst zelf. En dat kan een ontdekking zijn in de wetenschap... of een uitvinding in de techniek of een creatie in de kunst. Denk maar aan Kandinsky. Als je nu naar het Stedelijk Museum gaat... dan zie je daar in de, in de nieuwe opstelling... dan hangen daar twee Kandinsky's. Links een figuratieve en rechts een abstracte. En Kandinsky heeft beschreven hoe hij de abstracte kunst ontdekte. Hij was uh, dialectisch schilder. En die zijn gemiddeld originele. Die zijn niet doodgeschold, zou ik maar zeggen. Zijn vader wou dat hij jurist werd is je ook keur geworden, daarna is je gelukkig gaan schilderen. Hij zegt, ik kwam thuis met mijn schilderskist... en ik stond als aan de grond genageld... want daar stond een doek wat mij eh, boeide... en in ontdekte dat het niks voorstelde. Er stond geen herkenbare voorstelling op. Later bleek het een doek van hemzelf te zijn... dat op zijn kant stond... Het is voor mij is het een, is een voorbeeld van, van creatieve serendipiteit. Hij geeft een hele creatieve uitleg aan wat hij daar ontdekt. Dat een doek niks voor Hij gaat zo ver dat hij zegt, oh zo'n doek zou je ook kunnen maken. En hij, hij maakt het zelf. Moment, moment. Dus het, het doek stond op zijn kant. Dat kan allemaal redenen hebben, maar het had even goed niet, uh, was evengoed niet zo geweest. Waarschijnlijk misschien toeval, want het op zijn kant stond even. Ja, kijk, of het expres op zijn kant stond of niet, dat kan mij niet veel schelen. Maar je moet dus wel het opmerkingsvermogen hebben, anders is er geen serendipiteit. Hij, hij had een, een geprepareerde geest in die zin. Het was omdat hij autodidact was, had hij waarschijnlijk uh, de, de courage to create, zoals Rollo mee dat noemt. Had hij de moed om schilderijen te scheppen, waar bijvoorbeeld niks op stond, zal ik maar zeggen. Dus um, uh, als het er maar op, op, op, op het toeval gooit, dan. Ja, dat, dat is gewoon niet, niet, niet genoeg voor zich die betekenis. Kijk, toeval betekent twee dingen. Dus Het wiskundige begrip, het rendement, ja. opcuranteert meer, maakt meer duister dan dat het opheldert. Maar het heeft ook een psychologische connotatie, betekenis, dat iets je toevalt, toeval, uh, waar je niet op uit bent. En, en als je toeval in die betekenis gebruikt, dan, dan heeft het wel een didactische waarde. U houdt zich al jarenlang met de serendipiteit bezig. U doseert het, min of meer kun je zeggen. Hè? Nou, ja. meer. Nee, ja. want hoe kun je het doseren? Dat is het punt. Ja. Ja, kijk, iedereen kent mensen die een zeer grote opmerkingsgave hebben... en die ja. ook verhoogd afleidbaar zijn. Ja. Hè? Ik nou, dacht wat... eerst, die gave heb je of niet? Ja. En als je daar een voordracht over geeft... dan is de meest gestelde vraag, kun je het leren? Ja. En in het begin zei ik, nou, volgens mij heb je het, kun je het of kun je het niet. En nu zeg ik, want ik heb er heel wat meer over gelezen nu... dat het zo leren und is. Dat je het zowel kan leren, kan aanleren, als ook kan doseren. Nou, ge geef mij nou even een je... Nou, heel veel mensen denken dat serendipiteit neerkomt op de geslaagde fout. He? Dus je doet iets mis, al of niet per ongeluk. En dat levert een verrassende waarneming op die je dan herleidt tot dat foutje. En als je dat foutje dan gaat herhalen, dan krijg je weer die verrassing. Ja. Dus denk, denk maar aan die gele papiertjes, want de details kennen de mensen daar de niet sticker, van. De sticker. Ja, hoe is dat ontdekt? Dat bij 3M, dat was een soort uh, schuurfabriek, schuurpapierfabriek, zou je kunnen zeggen. Dus die waren zeer geïnteresseerd in goede lijmen. En lijmen, die maak je en die doe je in een oplosmiddel en die strijk je dan ergens op... En die, die lijm die nu op die gele papiertjes zit... Die, dat, die, die is als volgt begonnen... die bleek niet op te lossen in het oplosmiddel. Dat bleven dus zwevende druppeltjes. En als je die op het papier streek, dan kreeg je acne. Je kreeg dus heuveltjes lijm met, met het opgedroogde oplosmiddel erop. En dat plakt niet goed. Nou, en als je daarop drukt, dan spat de puist uit elkaar. En die lijm, die lijmt dan en droogt op. Daar moet je een papiertje na een paar keer weggooien... want er zijn alle... Alle heuveltjes uh, ja, ja. leeggedrukt, leeg zal ik maar zeggen. En die man heeft dus geen fout gemaakt. Kon hij, hij kon er niet weten dat het niet oploste. Want er ging dus iets mis, zo kun je het veel beter zeggen... waar hij zijn voordeel uitgehaald heeft, zal ik maar zeggen. En voor mij is sindiciteit eigen aan het menselijk bestaan... daar hoef je helemaal geen onderzoeken voor te zijn. Net als domheid. Dat, dat, dat zit in ons... En dat merk je zowel als je niet alleen als je onderzoek doet, maar ook daarbuiten. Maar bij onderzoek komt het natuurlijk het meest pregnant naar voren, snap je? Ik kan me ook voorstellen dat je als wetenschapper... achteraf niet meer wil horen dat het een toevallige vondst was. Hè. Want dat betekent dat je niet met je hele vernuft... Hè, ja, alsof het je vernuft is om een verrassende waarneming... Eh, eh, A, te doen, B, serieus te nemen, eh, C, te duiden... Hè. En, en ook te, te publiceren als zodanig. Die geest moet wel kennis van zaken hebben. Ja, ja. uh, Erudiet zijn. Je, je moet, moet ruw zijn. Ja, ja. Dat mensbeeld dat je ruw wordt geboren en dan gepolijst en beschaafd en gepolijst. Dus door kennis van zaken, ervaring en visie. Dat moet je allemaal hebben. Want als je niet weet wat je kan verwachten, heb je geen oog voor het onverwachte. Juist. En daarom. Uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Maar, uh, nogmaals, kun je het ook leren en dan toepassen. Ja. Er zijn vast een hoop bedrijven nou, die nou naar me en zeggen van... Kunt, kunt, de verrassende waarnemingen niet programmeren. Per nee, definitie. Want ja. je kunt de niet plannen... want dan zou het geen serenipiteit meer zijn. Wat je wel kan plannen... Als persoon, ja. of als lab, of als een groep onderzoekers... is dat als iemand een verrassende waarneming doet... of een groep een verrassende waarneming doet... dat je dan de tijd krijgt en neemt om die uit te werken. Daar is, is er ruimte voor in deze tijd, want alles, alles effectief moet zijn. Hè? Alles moet, alles ja, moet gepland zijn. De tijd is effectief. Kijk, als je een verrassende waarneming doet, die krijg je cadeau. Je, je zou te gek zijn om daar niet... Nee, maar je kunt het niet plannen, dus je het niet in te plannen ja. Met, met... Ja, maar je ja, maar hoela. Ja. Wat dan nog? Ik heb niets tegen plannen. Maar als plannen heilig worden, dan ga je de mist in. Ja, want dan gaan die bijenbloemen eraan. Je ziet ze niet. Je, je hebt geen tijd om ze serieus te nemen. en Die moet je meebaggen. Er moet ruimte zijn voor zijsprongetjes. Want de, de, de, je kunt boeken volschrijven over zijsprongen... die interessanter bleken te zijn, achteraf gezien... dan de sprongen die waar men van droomde. Zinibiteit is een beetje als het paard in een schaakspel. Dus het enige stuk dat mag springen mag zelfs opzij springen. Ja? Maar voor zijsprongetjes zijn ook regels nodig. En mijn regel zou zijn dat elke onderzoeker, jong of oud... het recht heeft om, om zijsprongetjes te maken... en in zijweggetjes te gaan. Volg niet altijd het spoor van anderen. Durf ook eens je eigen spoor te kiezen of een zijspoor te kiezen. En, uh, zullen we het hierbij laten? Goed. Pik van Andor is een spookrijder. Rijdt u op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Azelo en Deventer-Oost een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijft rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Azelo en Deventer-Oost een spookrijder tegemoet. En dit is nog steeds Studio Itzerda van de VPRO. Uh, Pick van Andel dus net uh, over serendipiteit. vertelt dat heel mooi. Ja. en Ik moet er even vertellen over Antonie van Leeuwenhoek... Waarvoor ik, waarover ik sprak voor, voor dat hij begon te praten... met die, met die peperkorrel waar die stekeltjes in vermoedde. En uh, zo de bacterie ontdekte toen hij met een, met een microscoop ging kijken. Uh, op initiatief van Pek van Andel en een docent aan, aan de school... is er een biologie-practicum daaraan besteed. En de leerlingen die, die kregen... Uh, die kregen peperkorrels uh, onder een microscoop. En werd gewoon aan gevraagd wat zie je. Zonder dat verhaal van Antonie van Leeuwenhoek erbij. En een paar die zagen het inderdaad. Die zagen die hele kleine levende wezentjes. En, uh, en toen kwam dat verhaal erachteraan. Ja maar Antonie van Leeuwenhoek heeft het zo ontdekt. Toen dan waren ze echt geroerd. Is dat niet mooi? Ja dat is gepakt. Frank van Harreveld, spreek je dit aan wat je nou hoort? De, de, de, deels. Ik denk zeker dat het bij het doen van onderzoek dat het heel belangrijk is dat je je ogen openhoudt voor onverwachte uitkomsten. Dus de, de meest interessante bevindingen, die, het meest interessante moment als onderzoeker zijn niet op het moment dat je naar de resultaten van je onderzoek kijkt en denkt ja precies dat dacht ik al. Maar ja. leuker is natuurlijk dat je denkt hé hey, dat is grappig. Dat zijn natuurlijk de echt de interessantere momenten. Maar, um, dus ik denk zeker dat je je ogen daarvoor open moet houden. Maar ik denk niet dat het zo is dat... Um ja, dat, dat het een, een kwaliteit van mensen is. Ik denk dat er heel veel uh, uh, dingen misgaan in schuurpapierfabrieken. waar uh, uh, uiteindelijk geen uh, mooie Post-it-briefjes uh, of andere uitvindingen uit voortkomen. En, uh, maar ik heb die. Ja. Van Andel, die, die, die uh, volgens Pek van Anders zijn er heel veel uitvindingen. Heel veel, heel veel dingen die ontdekt worden. die hebben te maken met serendibiteit. Uh, misschien wel de helft. of ja. Ik wil, me niet, ik wil me nergens op vastbinden, maar heel veel. Met andere woorden, dat heel vaak dat het... Heb je dat zelf? Heb je het zelf uh, meegemaakt? Um... Dat je iets niet zoekt en je vindt het? Dat je iets niet zoekt en je vindt het? Uh... Nou ja, je, je vindt iets wat je dus niet weet wat je zoekt. Er um... zijn voorbeelden van... Wat zeg je? Heb oh, nou, nou, je komt, komt dit moment niet echt, nee, echt nee. iets uh, direct bij me naar boven. Nee, nee. maar ik denk wel dat, dat mensen het heel prettig vinden... om het, he, om het idee te hebben dat, dit een, dat, dit, dat, dat, er een, dat het een bijzondere kwaliteit is... om dat te kunnen afdwingen. Dat sommige mensen daar meer voor... Uh, ja, meer dat soort gebeurtenissen ten deel vallen dan anderen. Want dat, is, dat past bij het magische wereldbeeld dat we graag aanhangen. Ah. Dus ik denk dat we graag de wereld zien als een magische plek... Waarin, he, waar bijzondere dingen gebeuren. En toeval is toch wel heel... Uh, ja, het is wel een beetje kaal, hè, misschien qua wereldbeeld. Dat er gewoon dat soort dingen met betrekking tot post-it-briefjes, uh, dat soort dingen. Nou, toev ja, toevallig. Maar je moet wel zien, je, keer... je moet wel zien, hè? Ja, wat je ja, zegt. Nee, maar ja. daar ben ik ja. het wel mee eens. Ik denk ja. wel dat, dat het een kwaliteit is om um, ja, op het moment dat er niet gebeurt wat je verwacht, dat je ja. dan toch goed kijkt naar datgene wat er wel gebeurt. En hoeverre dat nog interessant is. En dat ik dat de kwaliteit is. Maar ik denk niet dat, er, ja, dat, dat uh, sommige mensen meer van dat soort. Uh, uh, fantastische dingen ten deel vallen, omdat en dat, dat je daar op een of andere manier jezelf in kan ontwikkelen. Nee, nee, maar het is ook moeilijk om het te implementeren, zou ik maar zeggen, want, ja, want ze. Is... zelf ook al zegt, ja, van, ja, ja dat ja. plan dat maar is, hè, die, ja. die die ja. Ja, ja Nog even, even, even over, over dus het, het beheersen van het beheersen van dus die die, die, die dat dat toeval. Dus met, uh, we proberen in Nederland is een heel erg uh, ja, ver, uh, verzekerd landje. Hè? Ja, we zijn uh, in veel gevallen volgens mij oververzekerd. Ja, ja. ja. En dat, dat, dat, wat, wat zegt dat over, over, over ons? Uh, nou ja, dat we graag. Uh, uh, ja, dat we liever natuurlijk niet zomaar. Uh, dat, dat we niet willen dat ongeluk ons op een toevallige manier uh, ten deel kan vallen. We nee. willen eigenlijk dat ook dat, dat ongeluk, nare dingen. Dat, die, uh, ja, dat mensen dat. Uh, daar willen we ons tegen verzekeren. Maar we willen ook graag zien dat het rechtvaardig verdeeld is. Dus op het moment dat, er, dat iemand ziek wordt... Dan, dan hebben we toch vaak daarbij het idee... dat nou, die persoon zal misschien wel ongezond geleefd hebben. En ook met allerlei andere vormen van ongeluk... willen we liever dat er redenen zijn waarom dat ja, ja. gebeurt... dan dat we, het, ja, dat we het idee hebben dat ongeluk... Toevallig verdeeld. Maar, maar de de tegenover dat, dat je dan heel hard wordt voor mensen die dat niet, zich niet hebben goed voorbereid. Ja, he? zeker. Ja. Ja. Ja. We gaan het straks even op denk ik. De, de volgende keer u, dat u in een appel bijt. He? Kijkt u misschien anders naar dat appeltje in uw hand? Want wist u dat de ontdekking van vele nieuwe appelsoorten. ook toevalstreffers zijn? Fruittrailer eh, Auke Kleefstra uit het Friese Sumar heeft er inmiddels een geoefend oog voor ontwikkeld. Appelvink, zang, onder de appelboom. Ja, mijn naam is Alke Kleefstra... en we zijn hier in Reduzum, hartje Friesland. Hey, hey, Zie je hem, hij komt hey, hey, ja, ik ben al ruim 30 jaar bezig met allerlei fruiten, rassen en soorten. En de appel is natuurlijk de belangrijkste fruitsoort in Nederland. En uh, ja, als we het dan over toeval hebben... Dan, uh, uh, is het zo dat je op wonderlijke plekken soms uh, appelboompjes vindt... die niet ge bewust geplant zijn. En in de regel zijn ze dan ontstaan uit klokhuizen. Elk klokhuis van appel heeft vijf tot tien uh, pitten. En als die onder gunstige omstandigheden ergens uh, terechtkomen... dan uh, begint dat te groeien. In feite moeten we het zo zien dat elk van die vijf van die à tien pitten... erfelijk gezien verschillend is... Dus het is ook niet te voorspellen wat eruit ontstaat. En het duurt een jaar of acht, negen... voordat een boompje voor de eerst uh, vrucht gaat geven. Dus het is een redelijk lange weg. Als je daar uh, bewust mee zou bezig gaan... dan uh, zitten ook heel veel uh, teleurstellingen zitten er wel in. Maar af en toe duikt er dus eentje op die goede eigenschappen heeft... of misschien zelfs betere eigenschappen dan de bestaande appelrassen. En dan wordt het leuk, hè? Eigenlijk is al dat genetische gedoe, dat is eigenlijk de grootste toevalsgenerator. Dat is de wet van Mendel, hè? waarbij dus uh, wat je van buiten ziet niet overeenkomt met het erfelijk materiaal. In de boomkwekerijwereld worden, worden goede soorten worden door middel van stekken of enten vermeerderd. Bij fruitbomen kiezen we dan voor enten, omdat die uh, vanuit stek moeilijk wortel vormen. Dus dan wordt het in feite wordt er een takje. ...vastgezet of wordt vastgegroeid op een stammetje met wortel. En dat is een techniek die al 2000 jaar bekend is in Europa. De Romeinen deden dat ook. Red Delicious Rennie Smith Ida Red York Een eiland, Schimonko, trekt natuurlijk heel veel toeristen... En Eschiemondhofkog uh, is een eiland waar mensen graag fietsen. Ook zo door de duinen en zo. Duintje op, duintje af. En daar vind je dus opvallend veel appelzaailingen over het hele duingebied verspreid. Zeker noordelijk van het dorp, uh, richting uh, Badweg en zo. En uh, dat fenomeen is heel wonderlijk, want normaal heb je op zo'n eiland heel veel konijnen. En die pakken natuurlijk een lekker appelzaailingetje, want die vinden ze heerlijk. Die hebben een goede smaak. Maar er is uh, op een gegeven moment een ziekte uitgebroken, waardoor er bijna geen konijnen meer zijn. En vanaf dat moment, dus dat is dan, even denken, twintig jaar geleden ongeveer, misschien iets langer. <kliek> zag je dus overal appelbomen opbloeien, letterlijk en figuurlijk, op het eiland. En uh, Thijs Visser, een onderzoeker vanuit de uh, onderzoek uit Wageningen, heeft uh, daar een hele goede uit geselecteerd. Uit al die honderden. En die heeft dus ook een naam gekregen. Dat is het appelras Ambro geworden. En dat is een heel leuk ras. Zeker ook voor amateurtelers. Voor de grootschalige commercie is hij minder geschikt. Maar het is een aantrekkelijk appel om te zien. Smakelijk. En weinig ziektegevoelig. Dus uh... aan de naam? en Ambro? Nee, ik denk dat het een afkorting is van Ambrosius. Ambrosius is volgens mij de beschermheilige van de imkers en de bijenhouders... En waarschijnlijk is er ook nog een relatie met het eiland. Maar dat heb ik nog niet helemaal uh, in beeld. Misschien heeft het ook nog met schiermonnikoog een Maar die naam is niet toevallig. Hoe hard de appel ook duwde. De banaan ging niet opzij. Werd hij maar opgegeten. dan kwam er een plekje vrij. Nou, ik doe dat zelf op beperkte schaal. Hè. Ik, ik ben natuurlijk vaak ook onderweg voor mijn werk. En dan zie je hier en daar, vooral in het voorjaar... zie je, zie je de bloeiende bomen staan. En dan denk ik, hé, hey, daar staat een appelboom. Want ik zie dat die rozeachtig bloeit. Dus dan meestal noteer ik het of ik probeer het te onthouden. En dan ga ik in het najaar daar weer eens even kijken... van, hangt er ook iets aan? En, eh, een paar jaar terug vond ik er nog eentje in, in, in Franeker... Uh, appelzeiling op een, ja, het moest een zeiling zijn, was een onlogische plek om een boom te planten. En uh, zag ik uh, grote appels zag ik hangen. Dus ik denk: dan uh, moet ik even een uh, keer terugkomen. <laughs> was de hele boom afgezaagd door de gemeente. Ja, die hebben groot onderhoud gepleegd in de plantsoenen. En we stonden gelukkig nog een paar kleine scheutjes onderaan. Dus die heb ik uh, meteen meegenomen en geënt. En nu staat die boom uh, opgeplant. En nu komen er prachtige grote appels aan. Met ook nog een hele mooie kleur. Boven verwachting. En nog even afwachten wat de smaak is. De smaakproef is nog niet gedaan. Nee, ja. Maar het lijkt een, een, ook een stevige appel die je een poosje be kunt bewaren. Dus uh, wie weet. Heb je al een naam in gedachten? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaat een stap te ver. glorie of zo? Sowieso. Dat maar, wordt het een Friese naam. Maar... Kijk, ik wil dat eerst nog een aantal jaren uh, volgen. of het inderdaad een uh, ras is met. Of een, een, een type is met perspectief. Je moet ook niet te veel middelmatige soorten hebben. Als, als, als het niet uitblinkt, ja. moet je daarmee verder gaan? Dat is de vraag, hè? Daar komt de appelman. Daar komt de appelman. Daar komt de appelman. Hé, hé, mijn beste vriend. Een ja, appel heb jij wel verdiend. Wat ook een grote rol speelt in het aanbod van de winkel is hoe lang zo'n appel er mooi blijft uitzien... terwijl die in de schappen ligt. Want dat vinden juist die, die grootwinkelbedrijven en, en de handelaren vinden dat van belang. Er wordt dus niet zozeer gekeken naar van is het wel een lekkere appel? Eh, kan de consument er wat mee? Nee, het uitgangspunt is meer van ja, het moet vooral mooi eruit zien. Dat toeval, dat is een beetje uitgeschakeld eigenlijk in, in de appelteelt... Maar is het niet zo dat in, in de hele maatschappij van de mensen dat we dat proberen een beetje uit te schakelen? Ik, ik denk dat op veel meer vlakken dat, dat zo werkt. En, en eh, toeval is ook een onzekerheid. Hè? En, en, en we willen graag effectief zijn. En we willen, eh, het, moet, het moet rendabel zijn. Dus wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk toeval uit te schakelen en zoveel mogelijk op zeker te spelen. Ja, daar heeft Elke Kleefstra uit Jumar. Die heeft daar. Gelijken hè? Dat, uh, Zeker, ja. De, de, de, de, de, de kans om het toeval, wat het toeval jou inhaalt. Of verzekeren bijvoorbeeld. hebben is het over verzekeringen? Ja, met. precies. Ja, we, ja. We, we, we, uh, met verzekeren sluiten we toeval uit. En het gaat zelfs zover dat we... De, zodra we een verzekering hebben afgesloten... Dat we, uh, bijvoorbeeld tegen inbraak... dat we daardoor dan ook denken dat de kans op het inbraak kleiner is. Dus eigenlijk omgekeerd ook. Dat als je je niet verzekert, dan roep ja. je eigenlijk het ongeluk over je af. Dus eigenlijk is, is, is het een vorm van, is ook een vorm van bijgeloof. Ja, absoluut. Verzekeren en bijgeloof hebben we in die zin zeker met elkaar te maken. Zo. Ja. En dat kan, is, is, is behoorlijk, is een behoorlijke, heeft behoorlijk een lucratieve voorgang. vorm van bijgeloof voor sommigen. Ja. Ja, ja. Maar uh, dat dat dat kan heel schadelijk worden. Dus. Voor je portemonnee bijvoorbeeld, maar ook he, voor je die... voor je portemonnee, maar het kan natuurlijk, ja, het kan natuurlijk in ook uh, op een andere vormen kan het schadelijk worden. Hè. Op het moment dat het uh, uh, een, een bijgelovig ritueel, zoals ik net be beschrijf, over die, uh, die honkballer die uh, altijd kip eet, ja, ja. dat is dan nog uh, een beetje onschuldig. Maar er zijn natuurlijk uh, op het moment dat het echt dwangmatige rituelen worden hè, dan, uh, en het echt in de weg gaat staan van het dagelijks functioneren, ja, dan wordt het dan grenzend aan het, uh, aan het klinische zouden we zeggen. Dus dat, dat, dat je niet meer leeft. Ja, nou ja, precies, ja. Als, het, als het alles... In beslag heb Ja, want ja. in jullie boek, dat kan geen toeval zijn. Heb ik zie ik op een gegeven moment op bladzijde 130, spijt op het sterfbed. De top 5 van spijt op het sterfbed is dat je, dus, onder andere, had ik niet zo hard gewerkt, maar had ik maar de moed gehad om mijn gevoelens te uiten, maar ook had ik niet, mijn, had ik maar mijn eigen leven geleid en niet laten leiden door wat anderen van mij verwachten, bijvoorbeeld. Dus het is, uh, het gaat over, hè? Ja, Durf. Nou, ja precies. En, en, en spijt speelt natuurlijk een hele grote rol bij, bij geloof ik, omdat. Uh, ja, we zijn ook vaak bijgeloven omdat we, omdat we spijt willen vermijden. Dus, hè, ja, ja. Als, ik, als ik nou maar wel had afgeklopt, dan ja. was het misschien allemaal niet misgegaan. Sommigen proberen toeval uit te bannen. Maar schilder en kunstenaar George Corsmith laat bij het maken van zijn kleurrijke schilderijen... het liefst alles aan het toeval over. Hij gebruikt daarbij een dobbelsteen. 6 is 31. 1 is 21. Meestal begin ik, eh, zoals je met schrijven begint... linksboven en eindig rechtsonder. En dan, dan ga ik dobbelen. Even kijken. Gooi ik zes. Ja, als je een schilderij maakt, dan heb je een rechthoekig vlak. Dan uh, bepaal ik van tevoren, ik wil daar ongeveer uh, 300 uh, verschillende kleurvlakken hebben. En dan moet ik bijvoorbeeld bedenken dat ik, als ik een een, met één een dobbelsteen werk, dan uh, om het grid te bepalen, dan zeg ik bijvoorbeeld: uh, als ik één gooi, dan is het uh, 18 centimeter. 2 is 20 centimeter, 3 is 22, 4 is 4, 5 is 29. 5 is 29. voor één rechthoek die ik dan wil dobbelen, moet ik vier keer de dobbelsteen gooien. En zo ga je het hele schilderij rond. En dan heb ik een doos waarin 1200 kleuren zitten ongeveer. Uh, dat zijn 1200 kleurstaaltjes. Elke kleur is anders. Ja, die vlakjes op dat schilderij, die, die nummer je vlakje 1 krijg die kleur, vakje 2, krijg die kleur, vakje 3, krijg die kleur. En dat werk ik vervolgens uit. Ik heb laatst een uh, wandschildering gemaakt over vier verdiepingen in een trappenhuis. Dan weet je, oké, okay, dit is het trappenhuis, dit zijn de vier verdiepingen. Daar heb ik van tevoren de regels bepaald. En het enige wat ik zelf heb gedaan, is alle kleuren mengen. En de regels laten uitvoeren door de assistenten. Dus ik heb gezegd, nou, dit zijn de maten... En je hebt één dobbelsteen en je moet daar linksboven beginnen op de vierde verdieping. Ik sta hier met die grote doos met kleuren. Uh, het mengen van die kleuren is eigenlijk het meeste werk. En Dat is dan het enige wat ik doe. Dus twee maanden lang sta ik uh, voor een tafeltje sta kleuren te mengen. En, uh, en assistenten die werken het dan uit van boven naar beneden. Wat het mooie eraan is dat ik... Uh, niet meer met de compositie van kleur bezig hoeft te houden. Hè, wat naast elkaar komt, komt naast elkaar. Ik wilde niet componeren. Hè. Dat is een hele traditionele manier van schilderen. Je, je, je begint ergens een schilderij te maken... en je uh, hebt een rood vlak ergens gemaakt. En dat, dat vraagt om ergens anders een groen vlak. En dat groene vlak vraagt weer om een oranje vlak. En zo maak je een compositie. 29... Ik wilde die regels allemaal niet. Ik wilde heel graag schilderijen maken die uh, hun eigen regels bepaalden. Die, die uiteindelijk zijn van als je klaar bent dan staat er dat schilderij. En zo'n schilderij heeft eigenlijk zichzelf bepaald. Weliswaar met mij als intermediair. Maar ik heb, ik heb wat, wat kleine regels gemaakt. En uh, zoek het maar uit met die kleine regels en dan komt er wel iets uit. Het geeft me heel veel vrijheid. Dus eigenlijk, je legt jezelf regels op, maar het ja. geeft je vrijheid. Ja, ja. En wat ik ook zelf heel mooi vind, is dat ik eigenlijk geen enkele invloed meer heb. Uh, ik kan ook niet meer terug. Je kan ook niet zeggen, oh ja, maar ik heb nu vier bruinen naast elkaar. En uh, dat, wordt, dat wordt straks een heel bruin, uh, bruin gat daar in het midden. Uh, nou, dat is dan zo. En uh, daar, daar ga je mee. Bij het schilderen overdenk je heel vaak. Hè? Wat zal ik doen? Wat zal de volgende stap zijn? En uh, dat beviel me ook niet zo goed. En het corrigeren, wat dan ook ontstaat tijdens het schilderen... dat, dat uh, vond ik ook veel. Ik loop graag vooruit. Ik, ik uh, neem een beslissing. Hè? Het trekken van een kleur is een beslissing nemen. Uh, dan kan je zeggen, dat heb ik zelf bepaald of dat heeft iemand anders bepaald. Maar iets heeft dat bepaald dat ik die kleur heb gekozen... Uh, daar kan ik niet in terug. Ik kan alleen maar vooruit werken en vooruit denken. Terugkijken is, is eigenlijk niet zo'n uh, zo aangename bezigheid. Het, kijken naar, het zoeken naar iets nieuws, het ontdekken van iets nieuws... Ja, dat, dat is, denk ik, eigenlijk uh, de charme van, uh, van alles misschien. Maar ook zeker van, van uh, het maken van werk. Ja, kunstenaar George uh, Ja, Dat dobbelen... Ja, dobbelen. ja, mensen uh, uh, denken vaak toch, ook met dobbelen... dat ze toch het toeval wel kunnen beïnvloeden. Dus uh, iemand, iedereen die wel eens een bordspel gedaan heeft, weet... Uh, dat mensen die hoog willen gooien, die gaan hard gooien met een ja. dobbelsteen. Als ze ja. laag willen gooien, gaan ze laag gooien. Dus ik ben benieuwd of hij stiekem ergens ook nog wel een beetje invloed... probeert uit te oefenen op zijn uh, kunst. Dank, Frenk van Harreveld, sociaal psycholoog. Uh, we hebben het over toeval gehad. Uh, ja, dat boek, dat kan geen toeval zijn. Uh, verschenen bij Nieuw Amsterdam uitgevers. Uh, ja, volgende week... Plots, wij zijn er over twee weken weer. een straks Bureau Buitenland. Dank voor de aanwezigheid. Dank je wel. Het radiogeluk heeft nu een naam. Studio Itzerda. Wist u dat u Studio Itzerda gratis kunt downloaden? Mm -hmm. Nog maar drie te gaan. En dan is uw verzameling compleet. Ook een goede cadeautip voor de decembermaanden. Studio Itzerda. U weet niet wat u hoort. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Marks Rader, pro-VPRO. Lid sinds 1982. Omdat bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Interland Voetbal op Radio 1. Dinsdag om half negen, een wedstrijd. Kan er een kans komen, zeker, die scoort. Ongelooflijk maar waar. Wat een goede avond. Nederland-Columbia. Ruimte om te schieten. Oh, oh, oh, oh, oh. En alles langs de lijn. Dinsdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.